Wij beginnen de zorgles 2083 op de pagina Resh Kaf Tet 229 Hassulam de linker kolom de regel 15. We hinei Adam Arishon, nevra ba celemelokim, shem, 16, Amochin hadai, 17, basod, dalet parashiot, advirin. We zie hier Adam schon de eerste mens, werd geschapen in ba celemelokim, zoals men dat zegt vertaald met in God speelt, maar dan in de celem van Elokim, of door de celem van Elokim. Ja, die tzadi, lamet mem, shahema mochen, Welke celem zijn mogen zoals boven gezegd werd. Zeventien, basod in de essentie van, dawet parashayot, dat wil van vier fragmenten, van de twielen. Zeventien na de punt. We hebben niet Amna Achttien. Am namaharschen olaad, bifchenaten niet schamaagdusha zo. Negentien. Zacha. Alle deyma tovim. Levarer we halen we u le lot twintig man. Ulaasige vchenat Chaya Wa Bayoma Shabbat 21 Gamle vchenat Yechida 122 Ulafichach Utrulo 23 Amaasair Waabikuri De Adraba Aridiachila 24, achtila Maser vaak Kurima. Zachale vareru laalot man 25 Achtje zachale khayi lekhaya wekida en nu geweldig het is wat is wat we leren nu van in dit van dit voorschrift. Want wij leren van de Maser ja van het eindtje. En dat aan, en dat, ehm, um, Adam, over Adam, dat hij, herinner nee, nog, dat aan hem werd toegestaan om te eten van, um, gras van het veld, van, um, de vruchten van bomen, enzovoort. Om de, en, en, uh, hij hoefde niet, uh, er, wa er was aan hem niet, uh, eigenlijk niet toegesteld, ofwel niet, uh, hij had het niet nodig om vlees te eten. Omdat uh, hij was zo al, uh, het dierlijke in hem was al gecorrigeerd. Vanzelf, als hem heeft hem zo gemaakt, dat het dierlijke was in het dierlijke, het gedeelte van hem was gecorrigeerd. Het was niet nodig om, dat, uh, om, om die nog te corrigeren. Om dat kent te Omdat corrigeren, betekent ook. Dus eten, ja, dat is dan door dat eten. Wat door eten, um, solid gaat uh, eruit. Het eten gaat naar binnen. Voedzame stoffen gaan naar binnen. En afval, het afval gaat eruit. Uh, Zo so, daardoor ho hoorde, worden dus de, de correcties gemaakt. En aan uh, Adam werd uh, alleen maar um, toegestaan om um, veget vegetarisch eten, oftewel uh, planten te eten van planten te eten. Dat om die nog te corrigeren. Uh, we hebben, dan zegt hij ons, regel 17. We hebben de shamashal. En die zijn zijn ziel. Die mogen, zie je dat, die mogen die in, die in de mens zijn. In de eerste mens, zoals hij zegt, dat die zijn zijn ziel. dat zijn die die worden dus weergegeven door die vier fragmenten in dit vielin. Amnachar laat echter na zijn geboorte, nadat hij geboren werd. letterlijk. zien de neshama agdusha, in het aspect van deze heilige neshama, deze deze heilige ziel, neigend is. Zacha aliedeimaasim tovim. Werd hij waardig, dat op die zegt ons. Werd hij waardig door de goede daden om uh, uit te zoeken en doen opstegen, man doen opstegen 20. U gaat ziekenat ga je en te bereiken het aspect gaya. Ja, de shama had Ja, de shama. En dan is het nog ga je niet. Ga je bereikt dit dus, ga je daardoor door zijn eigen inbreng, door zijn eigen goede daden. Waar vervolgens bij Joma Shabbat op de dag van Shabbat, dus op de eerste Shabbat, Gamlifjanaat, ichida ook, die van het aspect Jehidah. Olivjika. En daarom, hoe troelo Hamaser wa Bikurim. Nu goed kijken wat hij zegt. En daarom werden toegestaan aan hem, Hamaser wa het tiende, tiende van de grond, zoals men dat en van Bikurim en, en de eerstelingen van de oogst waarbij een enig en deel al die achilleslaamser waakbikurim door het eten van de kinder en de eerstelingen zachte waren, of werd hij waardig om man uit om uit te zoeken en op en doet enoon man als ze zachte ga je dat totdat hij Gaia en Yichida waardig werd. Zie je dat? Dat was dan uh, voor, voor zijn zonde. Voordat hij gezondigd had. Nou je kan zeggen. Ja. Hoe, uh, hij had hier wordt gezegd dat hij. Uh, ook op Shabbat. Ja. Uh, heeft Gaia en Yechida. Heeft Yichida bereikt. Ja. Hij had toch gezondigd. Ja. Voor de Shabbat. Hoe kon die dan waardig zijn nog. Uh, door Shabbat. Hoe kon die dan waardig zijn. Je kie da. Om het werd hem niet toegerekend. Pas, pas na de Shabbat. Was het aan hem toegerekend. Zie je dat. Kijk nou hoe geweldig werkt de wet. Van Hashem. Pas na de Shabbat. Werd het aan hem. In rekening gebracht. Als het bij hem in rekening gebracht. Dat hij gezondigd had, dan is hij gevallen enzovoort, en verkreeg hij zijn, als het ware, uh, straf. Interessant is dat het ook in Israël is, precies hetzelfde. Ik bedoel, in de Israëli, bedoel, in de, de wetten van die aan uh, het volk Israël zijn gegeven. Dan ook, mm, ook uh, dan op Shabbat um, uh, bijvoorbeeld, als iemand dan uh, veroordeeld werd tot doodstraf, uh, dan werd het nooit een uh, doodstraf uh, uh, uitgevoerd op Shabbat. Ja? Er werd altijd uitgesteld uh, naar na de Shabbat. En je goed 25 na de punt. Am namachar, 26. Achet de Etsadat. Sheshru wenit kalkalu kolabirurim. 27. Weistavejitzer harabegufa. Hier staat wel een punt. 27. Ik zou hier liefst een komma willen zien. In plaats van the kippund maken in een ne sar lanu a 28 wabikurib. kuri. Mihamat yet ser a rash abanu, mihashash selo nechen twintak niv gam big dusha yla mehuja vijm lijn nam, lagoganim valvijm, uchashano en in dertig mekayamim, i alkolpanim, et hamitzvot ha de maser, tray va uva ubekurim, kamitzvah aleinu, kamitsave aleinu.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 wat is het nou dat zij door dat eten van die eerstelingen en dat uh, uitvoeren van de um, vervulling van het voorschrift van de van tiende dat men uh, verkreeg. Ga je niet gedaan? Wat is het nou? Wat heeft dat voor geestelijks om, om dat te doen? En kijk nou verder iets wat hij ons nu vertelt. Um, uh, Dingen die Zeer, zeer uh, voor iemand die dan geestelijk leert, uh, moeilijk is om die uh, wel in de geestelijke zin ook te zien. En uh, men kan vervallen in dat materiële zoals het volk Israël dat steeds doet, omdat het moeilijk is om dat te uh, zien uh, in een vanuit het geestelijke perspectief. 25 na dit punt. Am Namahara Heet. 26. De Heet Sadaad. Echter. Na de zonde van de boom. Van. Uh, Kennis. Van goed en kwaad. 26. Sherkat Ruunit Kalkaduk. Ola Dat wanneer alle. Toen alle. Eidzoekingen. Ja, voor wat Adam heeft gedaan, uh, keerden terug, oftewel, die werden beschadigd. 27. Wie staat jeetzer hara bagufa? En de jeetzer hara, de slechte neiging, werd aangekleefd aan uh, het lichaam. Nee, Sar, laten we dat ook. Werd ons verboden, Hamazewa Bikurim, werd ons verboden de tiende, dus tiende om te nuttigen, of te gebruiken. De tiende en de birur in de, in de uh, Bikurim en de eerstelingen. Michamata het Rarashebam het op vanwege de slechte neiging die in ons is. Michasha uit de. Vrees, schouw Gam, dat die niet dat die zou uh, beschadigen de heilige de hoge heilige het hoge heilige die in hen is. Ela shano machayawi maar dat wij dertig verplicht zijn. Litnam, lit le kohanim, om die te geven aan kohanim, aan de priesters, of zij die uh, afkomelingen zijn van de priesters, en nu weten we niet meer wie kohanim zijn, die kohan, om aan hen te geven, aan zij die afstammelingen zijn van kohanim, kohan van de priesters, en leviim, en aan de lev levi-levieten. Ja, kijk naar wat die zegt ons. Ochashaan, we kijken, En wanneer wij vervullen. Alkohol, al pannier, En wanneer wij vervullen op. op uh, hoe dan ook. Op zijn minst. Hoe dan ook. Eta mit zwot ha. Ewo deze voorschriften van. Uh, Maser en Bikurim, kamit kamitzawele alleen, zoals het ons werd opgedragen. Hoe goed je wat je zegt. Je geel aan de koog, dan zal bij ons kracht zijn om maan te doen opstegen 33, ulam schuifje, dat de gaia, en aan te trekken, het aspect mogen de gaia, moog van gaia, bij Shabbat, op de dag van Shabbat. Dus op elk Shabbat dan mogelijk wordt het gemaakt. Daardoor om de mochin Chai van Chaya aan te trekken op Shabbat. 34. Shad Shabbat, Adam Rishon. Op de manier zoals de eerste mens, Adam, de eerste mens, antrok door zijn, let op, door zijn eten zelf. Amma, Servabikurim, door zijn eten van tiende en de eerstelingen, dat hij daardoor kon aantrekken die mogen de gaya en zelfs uh, jichida. Wat betekent dat? Dat het door het eten zelf, dat het, men kan uh, iets geestelijks ontvangen. Oké, okay. Adam was natuurlijk uh, innerlijk, uh, innig verbonden met Hashem. Duidelijk. Ook wanneer hij nog uh, tot en met Shabbat gezondigd had. Ja, op de zesde dag en dan nog op Shabbat. Was het wel in de verbondenheid, omdat dan was het al de opstegen van die werelden en uh, uh, begon al op namiddag, namiddag Shabbat, dus eigenlijk uh, in die tijd ook toen, later toen hij gezondigd had. En hij werd gedekt, gedekt daardoor, door de um, schina, Ja, eigenlijk in het heilige stond hij. En dan verbondenheid, was innig verbondenheid met Hashem en dan hij wist wel dat het eten dat het wat, dat die maser en bikurim dat daardoor dat uh, uh, zal hij verheven worden en die mogen zou ontvangen geestelijk de verbondenheid met Hashem maar na zijn zonde uh, was het was het uh, was het uh, alleen maar dus is het uh, aan ons dus aan mensen die na de zonde kwamen uh, was het verboden om dat, om dat, uh, om dat te eten. duidelijk uh, En maar in plaats daarvan, let op, geven wij we dan, werd opgedragen, om ons, om, dat Maser en Bikurim aan Leviten en Kohanim te geven. Ja, het is op deze manier, als het, als het ware het zinnenbeeld, het zinnenbeeld van, goed opletten wat ik zeg, het zinnenbeeld van, dat men geeft aan Hashem. Want Kohen, uh, Kohanim, dat zijn Chesed, die andere de Chesed. Liem, andere kennen Gvorot, Chesedim en Gvorot. Eigenlijk daardoor verbindt men zich uh, dus met Hashem. Hashem is dus Zeeran Pin, en Nukwa. Zeeran is een uh, eigenlijk, en, uh, kan je dan zeggen dat het net als Kohanim, um, Zeeran uh, en uh, Nukwe is is, is, is rood. Dus daardoor van die zon uh, brengt men de zich in verbinding met de zon. Maar wat is het nu, zelfs met de vervulling zoals hij ons nu vertelt. Uh, met handen en voeten dat wij het geven iets. Zoals ik vorige keer had gezegd. Jentje geeft een Pietje, uh, wordt het iets uh, opgewekt in de hogere. Of als uh, nu bijvoorbeeld uh, een Jood, die een gewone Jood, Isra tot Israël behoort, dat, hey, dat geeft aan iemand met de naam Kohen. Ja, of iets, uh, in verschillende landen hadden ze aangepast deze naam. De ene is Kohen, de andere is Kohen. Kohen en allerlei andere, op alle manieren hadden ze dat... Uh, Aangepast aan de, taal, taal, aan de taal, taalsystemen van het land waar zij verblijven. Of Leviten, dan is ook iemand die de naam Levin heeft. Of Levine, of uh, Levi, of die andere. Maar dan als hij dan, en die dan zegt dat die behoort tot Levi, tot, uh, tot Leviten. Nou, als je dan hen die tiende geeft vervul je dan dat voorschrift, ik bedoel, ja, natuurlijk vervul je dan voorschrift, maar komen dan krijg je dan daardoor, mogen de gaaien op Shabbat, daardoor. Geen sprake van. Het is natuurlijk een zinnebeeld van hoe een mens van binnen moet man omhoog brengen, totdat zij volwassen worden, worden hen deze mitzwa gegeven, goed opletten wat ik zeg, totdat zij uh, rijp zullen worden, dat zij individueel geestelijk werk zullen gaan doen, en zullen man omhoog brengen, ja, eerst naar die kohanim en lwim, dat betekent eerst naar, naar, van de Nihi, ja, van de klipot optrekken, de man naar, uh, Kohanim en Le'im betekent naar Geset, naar Geset en de Gwora. En daardoor goed opleten. en daardoor naar, naar uh, de Abba en Ima, naar de Gogma en de Bina. Dus als daad, dan, de volgende, dan gaat het van uh, Geset en Gwora, stijgt het op uh, naar de daad, en dan daad. Staat tussen gogma en de bina. Zoals hij ons vorige keer had gezegd. Dat men geven aan. Uh, ab. En geven aan, aan vader. Geven aan die. aba en die Ima. Geven aan gogma en de bina. Op deze manier. De man omhoog doen opsteken. En daardoor trekt men daardoor, trekt, uh, trekt men naar zichzelf die gaia, mogen de gaia op shabbat. En men kan dat wel ook hier op aarde, uh, met handen en voeten iets doen, maar dan uh, wel met deze kavana en met dus de, de, het uh, de inspanning en het geestelijk, in, in, in individueel geestelijk werk van binnen een geestelijke beweging te maken. Want als men geeft aan die Levi of aan die Levit of een Kohen uh, tiende, of die, we zeggen dat, of een tiende, tiende en die eerstellingen, nou wat gaat die, die, gaat die dan opeten? Dankjewel, dankjewel, meneer. Israël, dankjewel dat ik het zo heb van jullie, dat van, die, van jou ontvangen. Oké, okay, jij moet het doen, jij moet het mij geven. Wie ben jij? De ene blinde die geeft aan een ander, wat krijg je dan, welke mogen, welk licht kan men ontvangen dat als één blinde geeft aan een andere blinde? Duidelijk, dat is allemaal geestelijk. Maar omdat zij nog in de duisternis zaten. Duidelijk het volk Israël was nog in duisternis gezeten. Moshe moest keihard met hen werken. Zij konden het nooit niet begrijpen hoe en wat. Wat betekent eh, omwille van het geven. Dan werd aan hen geleerd. Op deze manier. Op een zinnebeeldig manier. Om dat te geven aan. Als het ware prototypen. Aan. Aardse prototypen van Chassadim en Porot, van Leviten en Dieners van Hashem, Leviten en eh, Priesters, Kohanim. Nee. Ja, Eigenlijk, dat je niet verbindt met het met, met denken dat, dat het door dat eten dat, dat, dat men je dat men ontvangt. Ja, dat het ook de bijvoorbeeld het nu, dat zij. Op Shabbat lekker eten, en alle andere dingen wat ze eten, dat ze daardoor mogen ontvangen. Mogen, mogen, ga je ontvangen. Geen sprake van. Eigenlijk, hoewel het lichamelijk is natuurlijk ook zeer uh, belangrijk. Ik zal daarover uh, misschien moeten iets vertellen, want ook, ook, het is, is ook niet zo uh, simpel, niet, niet moeten we ook niet zo simpel eraan denken dat dit alles alleen maar geestelijk is. Ook weer niet van de andere kant, moeten we niet menen dat het ah, allemaal geestelijk is, niets anders. Hashem heeft alleen maar dat het geestelijke gegeven, en een beetje dan aardse moeten we een beetje dat doen en klaar is Kees. Ook dat is niet goed. Ook okay, dat kan ook een, een andere uh, uiterste, tot een andere uiterste van het uh, verkeerd denken, verdoemd denken brengen. Dat men uh, alles vergeestelijk of zo, alles is, uh, is alleen maar geestelijk en zo. So, nee, dat is ook niet zo. Goed, goed opletten, misschien is het wel handig om hier dat eentje erover te hebben. om... Uh, om dan te, te begrijpen dat, maar ik zal het eerst bijzat uh, dat stukje afmaken. Ik zal het even afmaken, deze uit. En dan keren we daarop terug van zeer belangrijke aspecten. Uh, uh, 36. We zijn We kunnen gaan de zaar. לעשרה, זהיכן, הדרתח מעשרה דערה. כאחר שהמשכנו בחינת, לפעולכני פחינה רש-למד-200 דרתח, הסולם דרך תורקלום די יש תריכל, אור נשמה. על ידי הנחה Twee man, al-idee bet bekudin, maser, u bekurim, big, dee, drie, lehamshik, mochin, de haai, oh, geweldig wat je ons voorstelt. Kijk ook de volgorde, want in het vorige, vorige, uh, voorafgaande uh, voorschrift, uh, voor daar hebben we aangetrokken, daardoor, door de twilien, trokken we aan, ne shama. En nu, door dit voorschrift trekken wij uh, verder mogen van gaya. Zie je dat? Kijk, wat je zegt ons, de vorige pagina, onze oorspronkelijke pagina, de linker kolom, as-sulam, regel 36. We zijn amroïden, dat is wat hij he zohar zegt. We ga de saar, het voorschrift 11. La Sera om kinden te, te, te, te geven van de, van de grond. Wat betekent dat? Kiachar, Shem, Shach, Nob, Genad, Omdat nadat wij hebben aangetrokken. De volgende pagina reslam de rechterkolom de eerste regel. Nadat wij aangetrokken hebben het aspect van het licht nishama Alidea het vielen door het uh, leggen van de Twilin. Yesh lano lalo, dienen wij te doen, man, man te doen, uh, opstegen. Dienen wij man opstegen, alidea betbikurien, door twee voorschriften, van tiende en van de bikurien. Van de Maser van de tiende en van de Bekorim van de eerste De hele am schich moch in de haja om moch in de haja aan te trekken. Drie. Winit Bayer schadamberischon vier ha moch in de haja. Alle va hila to, Hamaser wa Bekorim, wat smoch vijf. Avala nachnuschein anorashaim Zes otam mihamat je ajeitzer arasche bagovesche lano. Niet na lano zeven ten otam lekohonim al Acht. Walidais ze. Niet aan gam lano hakoch lam shihamohin ahem. En nu goed kijk, heren, altijd nog een keer. We niet het is uitgelegd. De drie. Adam is zo, dat Adam de eerste mens, in Shicha de Haia trok de mochen de Haia aan. Regel 4. Ari de Hilato, door het eten van de Maser en de Bikurim zelf. Dus alleen maar door dat eten, hij wist wel om dat te doen in zijn verbondenheid met het geestelijke, met Aval aanach maar wij, maar wij, wie zijn wij? Wij het Joodse volk. Ik bedoel natuurlijk wij, Israël. Zijn dan nu dat wij aan ons is niet toegestaan hun eten van eten ervan dus niet nogmaals Maser nog bikurim vanwege de, de slechte neiging die in onze hoofd, die ons lichaam, in ons lichaam is. Goed horen wat je zegt Niet na lano we komen, Mitzwa werd aan ons, en in plaats daarvan, werd aan ons Mitzwa gegeven, het voorschrift, voorschrift gegeven zeven, om die te geven aan, Kohanim en Leem, aan de priesters en aan de Levieten. 8. Waar deze en daardoor niet aan gamlano, wordt ook aan ons de kracht gegeven om aan te trekken, mogen deze mogen. Nou, ik heb het al jullie verteld. Nou, door te geven van die, van. Uh, iets van die tiende aan uh, een buurman Levi of een buurman Cohen. Als je dat doet, krijg je, uh, kreeg je uh, welke kracht dan? Oh? Krijg je een kracht om die morgen aan te trekken? Natuurlijk niet. Natuurlijk bedoel je dan ook in de Torah, wat hij ons nu vertelde. Bedoel je dan mens van binnen die innerlijke de man, de ware man omhoog brengt. Een stukje van zichzelf geeft, let op, van het, dat overeenkomt met de Maser, een tiende, en de Bikurim, en de eerstelingen. De eerstelingen betekent in het hoofd van de partsoef. Duidelijk, wat we hebben altijd ge gezegd, dat het komt, man altijd komt eerst in het runner, in de, in de, in de gaar. En van de gaar, dat is dan de gaar, dat is dan de Bikurim. En de maaser, dat is iets wat ook komt van de malgoed, die 1tiende dat wij niet ontvangen, maar omdat vanwege die gezinsumeerde malgoed, en brengen, her, brengen die naar boven, als het ware, geven wij die anashem ter reparatie, ja, ter, voor, omwille van de tikkun. Dat is wat eh, wel de kracht geeft om, de mochin deze mochin aan te trekken. De regel niet. We zegen abikurim reëa shakatuf diktiv hoho vine tati elef vegomer. Oktiv V ulive Olivni levi, sorry, olivni levi, ginei na tati, 12. Uchmoche, sham, medaber maser, ken, hacha badamarishom rishon, dertin, medaber bemaaser. Vezeshe be mevire, ja, en dat is dat hij, uh, bewijs brengt, dat in... Uh, dat uh, het vers in, de hele in het hele geschrift spreekt van de maser, van de tiende en de bikurim, da daadwerkelijk van de maser en de bikurim, van de tiende en de eerste, de regeltien. Dat is zo'n dichtief, en dan stelt die twee uh, versen naast elkaar. Dat is één van de dertien, zoals ik vertelde wel. het is één, zoals wij dat weten, één van de, van, de, van de dertien äh, procedees, als het ware, manieren om de Torah te ontleiden, de Torah te analyseren van Rabbi Ishmael. Gezeira Shava betekent, ja. dus Gezeira Shava en. Snijden, zinsnijden. En Shawa betekent gelijke, gelijke zinsneden. Dat men vergelijkt twee en dan één woord bijvoorbeeld, of, of, of een paar woorden, die in beide, in beide versen of zinsneden uh, gebezigd zijn. En dan gaat men ook een stukje betekenis, extra betekenis van één vers over te brengen naar een ander, naar dat ander vers. Anderen dat snijden. Dus nou, tussen die twee trekt men dan parallel, als het ware. En dan zegt hij ons: dus dat, dat is dan het bewijs dat men twee versen na, eh, naast elkaar zet. En dat is wat hij zegt ons. Dichtief, omdat het is geschreven, hoog, omdat het hier geschreven is. Zo zegt men zo: eh, hier is het geschreven in één vers in één zinsnede ergens, dus in de Tora wordt gezegd: atatie en zie hier, ik heb jullie gegeven. Dat is in de in de scheppingsdaad bij beschreven. En zie, ik heb jullie gegeven, Hashem zegt, enzovoort. Elf. Ook tien is ook geschreven wat Jacob zegt bij bij zijn zegening uitdelen aan Levi. Zegt hij dan? En aan mijn zoon Levi, zie hier, ik heb gegeven. Ook weer dezelfde woorden, hin, gegeven, henei natati. En dan gaat men ook dan de semantiek, de betekenis, van de ene overdragen naar, de andere, naar de andere. En net zoals in het andere. Och Moshe Shammu, net zoals daar gege, gesproken wordt, Jakob spreekt, dat... Tiende moet men geven aan Levi. Net zoals daar wordt gez, uh, gezegd, wordt, uh, ge, wordt gesproken over Maser. Ja, bij dat, die, dat tweede, Olevni en aan mijn, Le, aan mijn zoon Levi, uh, ik heb gegeven. Daar wordt gesproken uh, uitdrukkelijk uh, over Maser, over Tiende. Zoals hier ook in de het, in het Scheppingsdaad. In het zinsnede. In de Scheppingsdaad. In, in de Adamarischoon ten aanzien van de eerste mens. Wordt ook gesproken over de kinder. Over de maaser Ja, dus concludeert men dat. Ook dat het ook hier sprake is van de Maser, 13. We l'ashem en zo zal je ook leren, kan je leren dat wat gezegd wordt, uh, par, uh, oh, en van, dus van de vruchten van de vruchten van de boom, van de vruchten van de boom l'ashem voor ashem. Ook dat is slaat het ook op Mi uh, Mipri haets l'ashem Ai de vruchten van de boom. Voor Hashem. En nu nog even terug even op deze kardinale, eigenlijk de meest essentiële um, vraagstuk: van hoe moeten wij dan toch omgaan op een kosher wijze? Kosher betekent constructief, op een constructieve wijze dat het leidt. Dat het moet leiden naar onze vervulling, volgens de eh, scheppingsplan, ten aanzien van onze ziel. Hoe moeten we dan omgaan met deze, met eh, schijnbaar eh, onverenigbare aspecten van het geestelijke werk, dat wij zeggen, het is alles geestelijk? Niets wat in het Torah staat, geen woord ervan is um, uh, over, het, over de materie. Maar de mens is toch hier op aarde gemaakt, materieel. Ja, wij hebben lichaam. Uh, Hashem heeft gemaakt ook vier vormen van uh, natuur. Ja, vier vormen dus. Uh, ...levenloze natuur... ...vegetatieve of de planten... ...plantenrijk... Dier, ...dierlijke en mens... ...ook in ons... ...in elke mens zitten die vier... ...vier naturen zitten... ...vier aspecten... ...vier eh, lagen... ...als het ware structurele... ...lagen in de mens... ...hoe kunnen we dan zeggen... ...dat het alleen maar geestelijk... Een mens moet zich alleen maar geestelijk. Eh, we zeggen dat niet zo. zo uh, dat dit alleen maar geestelijk moet zijn. We hebben het steeds gezegd. Uh, leren we ook in de basiscursus. Allemaal overal leren we dat de mens moet het toepassen. Natuurlijk het geestelijke in het dagelijks leven. En ook emotioneel. En ook in alle, op allerlei andere opzichten. Um, maar hoe zit het wel? Hoe, kun, kun dat, hoe kunnen we dat. Uh, zeer beknopt uh, formuleren de verhoudingen en, uh, tussen die vier naturen uh, in ons, en hoe moeten wij werken eigenlijk op alle terreinen, eigenlijk uh, komt erop neer, let op, dat wij moeten werken op vier terreinen, ja, maar vier naturen, we kunnen niet zeggen alleen maar op het geestelijke, natuurlijk alles komt van het geestelijke, maar we moeten wel werken op onze vier naturen die wij hebben. Nou, die vier naturen, maar hoe kunnen we dat in begrijpelijke taal, voor ons begrijpelijke taal, formuleren dat, oké, okay, die vier naturen kunnen we zeggen, ja oké, okay, die vier naturen hebben wij dat in onszelf. Ja, dierlijke, dat is ons vlees, ja, um, geest, weet uh, het, Menselijke, dat bedoelen we dan daardoor uh, het geestelijke. En het zo. Maar dan uh, vegetatieve, die dingen kunnen we wel zien. Wat, wat voor organen of uh, delen van ons die duiden op die of een andere natuur. Maar hoe kunnen we dat wel um, formuleren zo structureel, dat we het goed, een, goede, een goed pakket. Van kennis zouden nog even kunnen formuleren, in, dat weet. Eh, om echt dat in praktijk te brengen van alle dag. Kijk nou hoeveel draaien wij over de eh, alledaagse toepassing van de leer, de leer van bevrijding. Want hoe kunnen wij dan door die vier, hoe kunnen wij dan die vier natuur in ons behandelen, uh, benaderen, sorry, dan behandelen, benaderen, op de manier dat dit ons de volledige bevrijding, de weg naar, uh, dat wij het doen op weg, dat wij we die uh, behandelen als het ware op de manier dat dit ons een stukje bevrijding. Zal brengen, bevrijding van de klipoot, op welke manier wij dat daardoor dus verder zullen uh, voorborduren op onze weg naar onze persoonlijke vervolmaking. Nou, proberen wij dat eventjes, want het is allemaal wat ik probeer te zeggen, wat komt uh, uit de tekst. Het komt niet zomaar aan waar je van. Uh, door meditaties ofzo, so. dat komt uit de kom tekst zelf, wat we nu hier, hier leren. Nou, wij hebben dus die vier natuuren die Hashem heeft geschapen. Uh, de levenloze natuur in ons, dat kunnen wij dan zien in onszelf, Levenloos betekent geestelijk levenloos. Levenloze natuur, dat is in ons, in onze nieuwe of uh, aangepaste terminologie die we nu gaan um, proberen te gebruiken om ten behoefte alleen te behoefte van de helderheid, is ons lichaam. Deel, ons lichaam. Dus dan nou spreken we niet van het lichaam in de Kabbalistische termen, dat is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wij spreken dan wel van het lichaam van materieel, ons materieel lichaam. Dan, uh, plantenrijk, oftewel de vegetatieve natuur, is bij ons, let op, uh, het emotionele. Wat we zeggen zo, uh, het eerste is lichamelijke. Dan nu emotionele, het emotionele is, gepaard gaat dus, of overeenkomt met vegetatieve. Dan psychische, psychische overeenkomt met onze dierlijke natuur, met de dierlijke natuur. En uh, het geestelijke, overeenkomt met het aspect menselijke, natuur. De? Dus die, we gaan dat vanuit, gewoon alleen omdat dat zal een stukje helpen te begrijpen uh, hoe wij in elkaar zitten, ook andere aspecten die wij normaliter niet leren in de Kabbalah. In de Kabbalah kabbal leren wij absoluut alles, alleen maar, uh, vanuit het perspectief van het geestelijke. De hele Torah spreekt alleen maar van het geestelijke. En ook wat wij leren, we hebben absoluut niets te maken, ook niet met die drie lagere aspecten. Duidelijk? We hebben dat vaker gezegd. We hebben in de Kabbalah leren we niets van dat lichaam, materieel lichaam, van emoties, van het emotionele, en niet van het uh, dierlijke in de mens. Maar Hashem heeft de mens op deze manier gemaakt. Al die drie wat, wij, wat ik dus het dierlijke vegetatieve en uh, oftewel uh, het lichamelijke in deze nieuwe terminologie. het lichamelijke, um, het emotionele en het psychische allemaal behoren zij tot de materiële mens. Maar Hashem heeft zo de mens gemaakt en dat komt natuurlijk al die drie de dat is allemaal gemaakt door uh, in de de van, uh, de gemaakt door de onreine uit, uh, het onreine systeem van, van kracht en tuin. maar het is wel een deel van ons eigenlijk een weerspiegel dat drie naturen die Hashem heeft geschapen dus uh, dat betekent dus uh, dat wij moeten ook met die drie lagere vormen van onze, van onze functioneren, van ons leven. Ook weer op een of andere manier adequaat leven. Maar hoe? Als wij weten natuurlijk ook deze drie worden uh, beïnvloed door het geestelijke, absoluut. Maar hier zit wel niets uh, van de kudusha, van het heilige in die drie. En toch moeten we op een of andere, toch Hashem heeft dat op een wonderlijke manier gemaakt. De mens die ook zelfregulierend uh, is. Alles zit in de mens ook hier in deze drie lagere vormen van het menselijke zijn. Ook die Hashem heeft op een wonderlijke manier gestructureerd. gestructureerd, gestructureerd op ook de manier dat wij ook. Eh, dat ook hier is er sprake van correcties. Een zekere vorm van correcties betekent reguleringen. Wa waardoor ook hier moet men een vorm van man omhoog brengen. Omhoog waar naartoe? Naar een speciaal. Plaats die bestemd is in elke van die drie vormen van de onze natuur, die regu reguleert, die, of die uh, bestuurt, uh, elk van die drie aspecten afzonderlijk. En goed, goed kijken wat ik van jullie vertel, want het, is niet mijn, uh, het, is, het behoort niet tot de kabala. Uh, in directe zin van het woord, en daarom zeg ik alleen maar erg eenvoudige dingen die uh, voor de hand liggend is, om die te begrijpen en te gebruiken. Nou, ons lichaam, goed opletten. Dus Hashem heeft zo gemaakt, uh, de mens, dat de mens moet met alle vier naturen dienen, Hashem. En al, dus met andere woorden, het werk moet doen in alle vier naturen in die van zichzelf. Dus hij moet werken door het lichamelijke. Hij moet werken, dus werken bedoel ik aan zichzelf. Werken in het, op het, uh, in het uh, uh, emotionele. Werken in zijn psychische. Het is allemaal dieper, dieper, dieper. En dan werken in zijn, aan zijn geestelijke. En alle vier zijn absoluut noodzakelijk. Als een mens een of een andere of meerdere aspecten van zijn zijn uh, negeert. Of uh, vermindert daar aan te werken. Dan krijgt hij dan ook weer een disbalans. En uh, wordt hij verstoord op zijn weg naar zijn volmacht. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dus als je dan bijvoorbeeld, als iemand houdt zich bezig alleen maar met de kabale of met de kabbal of de, met de geestelijke. Met het geestelijke, ja. En geestelijke, geestelijke, geestelijke. Maar bijvoorbeeld lichamelijke gaat je dat uh, weet niet hoe ermee om te gaan. Of uh, doet je dat slordig. Uh, uh, of emotionele. Of met emotionele komt te tekort. Of met uh, en, of met uh, het psychische. Nou, dan is er geen sprake dat hij zal door het leren van het geestelijke. Dat hij daardoor uh, heel zal komen. Dat hij zal door, daardoor Hashem ervaren in zijn heelheid. Duidelijk. Maar hoe? Hoe zit het in elkaar? Hoe moeten wij omgaan met het uh, lichamelijke? Nou, Net zo als, goed opletten, elk woord horen wat ik probeer te zeggen in mijn armoedige bewoordingen, want ik probeer zo, zo eenvoudig mogelijk, want we hoeven niet allemaal dat getheoretiseuren. Alles praktisch moet zijn. Kijk nou, net zo als wij zeggen dat uh, Hashem heeft het operationeel systeem dus, uh, gemaakt van het, die, het, van het geestelijke, het hoogst geestelijke, dat het operationeel systeem van het heelal is. En ook in de mens, is er, wordt het, um, vindt dit ook plaats. En de mens zich in op geestelijke vlak uh, communiceert met dat, oh, dient zich in verbinding te stellen met het operationeel systeem van het heelal, door man omhoog te brengen, en dan verkrijgt die madde van boven zegening, licht, mogen. Zo so is het Hashem heeft het ook zo ingesteld in mens in alle overige die lagere segmenten, aspecten van zijn bestaan. Hoe zit het dan met het lichamelijke? Het lichamelijke heeft als zijn besturingssysteem heeft het uh, systeem van bloedcirculatie. Goed opletten. Dus eigenlijk de, de kan je zeggen dan, de schepper, de, de, de essentie, de, het operationeel systeem van het lichamelijke, eigenlijk is mens uh, het systeem van bloedcirculatie. Nou, wat betekent dat? Wat, wat betekent dat? Wat dat betekent dat een mens met zijn lichamelijke moet ook omgaan op een manier dat hij, eh, wij weten dat niets komt van boven, als het van beneden wordt, niet, niet aangewakkerd, opgewekt. Dat slaat, let op, dat slaat op al, ook op al die drie onderste onderdelen van het menselijk bestaan. Dus ook lichamelijk moet het ook een man, een soort manopwekking komen, om van het hogere, dat is dan het hogere in het materiële, dat is dat eh, circulatie, eh, systeem, het systeem van bloedcirculatie. Om die, om dat systeem van bloedcirculatie aan te wakkeren. En dan kijk bijvoorbeeld, en hoe, hoe gaat het in zijn werk? Hoe kan een mens zijn lichaam dat aanwakkeren? Door de bewegingen, bijvoorbeeld. Door te gaan lopen, elke dag. Lopen, een, een wandelingen maken. Een beetje sporten doen, joggen. Wat jij, ook, wat jij ook zelf prettig vindt. Maar op de manier dat jij daardoor opgewekt raakt. Dat jij daardoor dus eh, ook jou... Eh, dat daardoor jou, jij zal... Opwekken jouw aanwakkeren, jouw systeem van bloedcirculatie. En daardoor bloed, zullen bloedcellen, uh, uh, ten eerste uh, bloedcirculatie zal uh, verbeterd worden. Dat is de madde die jij zal ontvangen. Dus jij doet man. Jouw man is jouw beweging die jij moet doen. Dat is ook werk wat wij doen. Dat is ook wat Hashem graag wil dat de mens doet. En dan van boven, dus vanuit betekent van diepen diep jezelf, dat bloed gaat uh, beter circuleren. En dan wordt het meer bloed ook, uh, na uh, een tijdje meer, zelfs meer bloed uh, aangemaakt. En als er meer bloed is, dan, we weten dat bloed is net als licht. En dan moet er moet ook een klie zijn. Als een bloed wordt meer aangemaakt, dan... Worden ook uh, in het lichaam ook dan de bloedcellen ook extra aangemaakt. Nou, dat betekent extra gezondheid, extra opgewektheid enzovoort. Dat is op het gebied van, erg eenvoudig, op het gebied van het lichamelijke. Het en daardoor ook een stukje bevrijding van de citra agra krijg je op jouw lichamelijk niveau. Dan, de volgende uh, in de hiërarchie hogere vorm uh, van het bestaan van de mens of, is uh, emotionele, het emotionele van de mens. Het, het emotionele van de mens ook, dient ook niet verwaarloosd te worden, duidelijk niet zo dat men, ja, je hoeft niet altijd emoties tonen uh, naar buiten. Maar belevende emoties, is absoluut noodzakelijk. Heellijk. Je mag wel uh, van buiten uh, bepaalde regels hebben van die um, van die zoals het uh, hier aangeleerd is door hier in Nederland bijvoorbeeld uh, Calvinistisch dan dat jij niet Laat zien, mag niet, laat, mag niet zo uh, uh, uitbundig laten zien jouw emoties. Um, uitbundig misschien ook niet nodig. Maar beleven emoties moet je wel. En wie regeert dan in de mens over zijn emoties? Emocio het emotionele. Dat is in de mens, Hashem heeft dat ingesteld, het endocrine systeem in de mens. Endocrine systeem is eigenlijk in de mens is eigenlijk het systeem dat regelt uh, uh, de hormonen, hormonaal leven in de mens. Ja, dat is een hoger niveau. Men rekent vaak dat tot het lichaam, maar het is wel meer uh, dieper, meer uh, innerlijker dan alleen maar um, uh, bloedsomloop. Dat zit er veel dieper, een stukje dieper. Dus... Daardoor, jij hoort wat ik zeg, als je dan van binnen beleeft uh, emoties, die niet schudt die emoties, niet, niet, niet wegloopt van die emoties en zegt, ah, ah, doe maar uh, ook van binnen, doe normaal, an, dan, doe je dat, dan doe je al gek genoeg. Daardoor, ont, daardoor ontzeg je jezelf uh, de correctie van jouw op jouw emotionele vlak. Dus wat gebeurt er dan als je dan wel goed doet dat je beleeft emoties? Natuurlijk goede emoties, dat jij beleeft. Dan ga je dan, als er die beleving van de goede emoties, dat is net als man aan, aanwakkering, uh, aanspreken, daardoor ga je uh, opwekken uh, jouw endocrine, endocrine systeem. Dus hormonale systeem. Dan gaan de hormonen. ...zich uh, uh, uitscheiden... ...en daardoor verkrijg je... Uh, uh, uh, de, ...dat uitwerking van die, van die hormonen is... ...leven, is vreugde, is uh, die emoties... Uh, en, uh, ...en alle andere aspecten die je met hormonen te maken hebben. de goede emoties, ja... Uh, we hebben dat geleerd, uh, Abraham die was, uh, die was uh, 100 jaar, ja of niet, toen hij Jitschak uh, liet uh -huh. geboren worden. En zij was 90, ja, zij hadden geweldige emoties, Emot emotioneel leven. Dus door jouw emotionele opwekking, elke dag moet je ook jezelf emotioneel man omhoog brengen. Dan wek je ook op jouw hormonaal leven. Endocrine systeem, endocrine systeem is. Duidelijk. Dan gaan we nog verder naar, naar, naar uh, diepte van de mens. Uh, het psychische. Het psychische is niet alleen maar emotioneel. emotioneel is zoals ik had gezegd. is een, een uiting van het psychische. Maar het psychische dat is erg verbonden. is uh, uh, gebonden aan bepaalde houdingen. Aan gevoel. Aan waardebepalingen veel, veel dieper ge, ge, ge, ge, um, uh, gelegen, het psychische. En ook daar op dat psychische vlak moet je ook steeds waakzaam blijven en steeds ook weer uh, uh, man omhoog brengen. Ook psychisch moet je steeds uh, positief denken. Om positief voelen so enzovoort. Dat is dan de man die jij doet. Uh, en wie dan regeert, wie dan uh, is het hogere, wie bestuurt dan het uh, psyche in de mens. Ja, dat is het zenuwstelsel in de mens. Dat is nog dieper in de mens. Dus als je dan uh, psychisch let op op jouw psyche, op jouw toestand van jouw psychische toestand. Psych ja van dan uh, kan je dan vermijden dat uh, in jouw zenuwstelsel dat lijkt veel open uh, elek elektriciteit elekt elektriciteitsleidingen van met een elektriciteitscentrale dat daar nu en dan uh, storingen optreden soms brand soms uh, uh, on, uh, ...kortsluitingen uh, en van alles. Dat is allemaal, ver dat veroorzaakt alleen, alleen maar is, wordt veroorzaakt alleen maar door jouw psychische uh, uh, disbalans. Dus steeds zorgen ervoor dat jij ook die man omhoog brengt naar jouw um, uh, zenuwstelsel. Dan daardoor ontlad je dat jouw zenuwstelsel... En kom je ook in balans, jouw zenuwstelsel komt ook in de balans. En daardoor ook hier uh, overwin je ook hier de citra agra op het psychisch niveau. Ook uh, op het emotioneel niveau. Ook daar overwin je citra agra op het, op het emotioneel niveau. Door het opwekken jouw uh, endocrine, endocrine systeem, jouw hormonale systeem. En hier overwin je de citra agro op het niveau van jouw psychisch, uh, psychisch niveau. Duidelijk. En dan hebben we de vierde is het geestelijke. Pas het vierde is, het vierde, de vierde vorm van het bestaan is uh, in de mens zelf. Het vierde component, beter te zeggen, is het geestelijke. Duidelijk. En hier weten wij we dat hier moeten wij ons verbinden, man omhoog brengen, naar, de, naar het operationeel systeem van het heelal, naar de zon van de wereld at silud. En daaruit verkregen wij deze mogen. Ja? Deze vier parashioot van het filen, deze vier uh, fragmenten uit het filen, dat is die celem eloquim, en daardoor worden wij, daardoor verkregen wij celem eloquim, het godsbeeld. Die cellen die mogen verkrijgen we daardoor. Maar niet anders dan door, de, door al die correcties eh, op alle vier eh, genoemde werkterreinen van het menselijke zijn.